Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag eindigt hier en daar grimmig. In Deventer gingen tientallen mensen vechtend over straat. Er zijn een aantal rellers opgepakt. Ook in Breda had de ME het druk. Er kregen honderd mensen een boete omdat ze de coronaregels overtraden. Twee werden opgepakt. En in Amsterdam was het al de hele dag superdruk. Op het laatst daar ook onderlinge vechtpartijen. Vlak voor het ingaan van de avondklok werden nog honderden mensen weggestuurd uit het centrum. Burgemeesters in België roepen de inwoners van hun gemeente op om morgen vooral niet de grens over te gaan om in ons land een terrasje te pakken. Ze maken zich zorgen over Vlamingen die naar Nederlandse cafés willen, zoals in Maastricht. Een van de burgemeesters zegt zijn hart vast te houden. Het oranjeconcert van gelegenheidsband The Streamers vanuit Paleis Noordeinde is bekeken door zo'n 2,4 miljoen mensen. Onder meer Typhoon trapte af met het openingsnummer. Vandaag is het koninklijk huis ons thuis. Zie de streamers op je beamer, op je leppie of op de buis. Samen zijn is meer dan samen komen fysiek. En dat breekt de muren van elke beperking. Het is een droom en muziek. Er waren wat opstartproblemen omdat op het laatst veel mensen nog een gratis ticket proberen te regelen. En scheidsrechter Danny Makkali heeft net afgevloot bij Real Madrid tegen Chelsea. In die halve finale van de Champions League gebeurde er vooral veel voor de rust... Het was allemaal te zien bij Zico Sport. Volgende kans. Kijk eens, wat staat Werner vrij. Policiets. Policiets. En nu is het wel raak. Chelsea raast over Real Madrid heen. Varane. Oh, wat een schitterende goal. Benzema. Win. En daar bleef het dus wel bij 1-1 dus. En de return is volgende week in Londen. Het weer, het is vannacht flink koud, het kan gaan vriezen. Morgen een zonnige ochtend, in de middag wat meer wolken. En dan een graad of 17. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo.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 In this attitude Where do you feel The warmth of my gratitude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 geen één open een million. Zijn we nog bijzonder? Of gaan we zwijgend en onder? We kunnen weer omnieuw beginnen Al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen Ik dacht dat wij dit konden Voordat de tranen en twijfels bestonden Wat moeten we beginnen Als we niet meer kunnen winnen We zijn de melodie begeten samen zweven, en lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters? Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit, met zie je graag. Nee, we lachen niet. I'm proud. Ik Something I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious, now i leave your jealous ass behind. <laughs> Ooh, I'm so tired of you. Telling me what to do. I kinda wanna leave.